11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Warschau zijn voorafgaand aan het EK-duel Polen-Rusland rellen uitgebroken. Poolse en Russische fans raakten slaags. Er zouden 11 mensen zijn gewond zijn geraakt. Meer dan 100 supporters zijn opgepakt. Groepjes Poolse hooligans zouden het geweld hebben uitgelokt. In Moskou hebben veiligheidsdiensten de Poolse ambassade afgeschermd... uit angst dat woedende Russen de ambassade bestormen. De wedstrijd Polen-Rusland eindigde in 1-1... Voor de ploeg van Dik Advocaat kopte het Russische talent Zagoyev in de 37 e minuut de 1-0 binnen. In de 57 e minuut schoot de Poolse aanvoerder Blasikovski de 1-1 binnen. Eerder op de avond won Tsjechië in dezelfde groep met 2-1 van Griekenland. Rusland blijft eerste in poel A met 4 punten. Gevolgd door Tsjechië met 3 punten, Polen met 2 en Griekenland met 1 punt. De Tweede Kamer wil opheldering over de financiële problemen bij de hoge snelheidslijn... Er is mogelijk een financieel gat van meer dan 1,7 miljard euro, staat in een nog vertrouwelijk stuk. Minister Schultz van Hagen zei eerder dat het ging om 400 miljoen. De Kamer wil weten waar het verschil vandaan komt. Volgens het CDA heeft de minister een serieus probleem. De Eerste Kamer blijft tegen een verbod op onverdoofd ritueel slachten. Een meerderheid zal tegen het aangepaste wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren stemmen. De meeste senatoren zien meer in het akkoord dat staatssecretaris Bleker vorige week sloot met religieuze organisaties. Daarin staat dat onverdoofd slachten onder strikte voorwaarden is toegestaan. Het voorstel van de Partij voor de Dieren kreeg een jaar geleden nog een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer, mede dankzij de VVD en de PvdA. Maar de Eerste kamerfracties van die partijen blijven tegen, ondanks enkele aanpassingen in het wetsvoorstel. Leraren op middelbare scholen worden voorlopig niet verplicht voorlichting te geven over homoseksualiteit. De verplichting zou na de zomer ingaan, maar minister Van Bijsterveld wil eerst nog advies inwinnen bij de Onderwijsraad. Daarom wordt het op zijn vroegst een jaar later. D66 denkt dat Van Bijsterveld de invoering bewust vertraagt. ING betaalt ruim 600 miljoen dollar aan de Amerikaanse autoriteiten... omdat de bank zich niet heeft gehouden aan handelssancties. Tot 2007 deed ING via een dochterbedrijf zaken met Cuba. Daarbij hield de bank zich niet aan de Amerikaanse economische sancties... tegen het communistische eiland. De boete van 619 miljoen dollar... is de uitkomst van een schikking tussen ING en justitie in Amerika. De bank heeft zich in 2007 teruggetrokken uit Cuba...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 Waren de ergste ongeregeldheden sinds de opstand tegen president Ben Ali? Om herhaling te voorkomen, moeten Tunesiërs in acht steden van negen uur 's avonds tot vijf uur 's ochtends binnenblijven. Onder meer in Tunis, Soes en Monastir. De FIOD heeft drie mensen opgepakt voor fraude met persoonsgebonden budgetten. Het zijn twee vrouwen en een man die werken bij een thuiszorgbureau in Almere. Ze zouden anderhalf miljoen euro in eigen zak hebben gestoken. Ze worden ervan verdacht dat ze hebben gesjoemeld met aanvragen van budgetten en het indienen van facturen. Ook zouden ze pgb-gelden die ze hadden ontvangen voor overleden cliënten niet hebben teruggestort. Een leraar Frans van een vmbo-opleiding in Dordrecht is ontslagen... omdat hij eindexamen antwoorden van tientallen leerlingen had verbeterd. Het bedrog werd door de tweede corrector ontdekt. De leerlingen van het Welland College in Dordrecht hoeven niet opnieuw examen te doen... Op de antwoordformulieren is goed te zien wat ze oorspronkelijk hadden ingevuld. En die antwoorden zijn uiteindelijk beoordeeld. PvdA, SP en GroenLinks gaan bij de Tweede Kamerverkiezingen een lijstverbinding aan. Daardoor kunnen ze samen meer restzetels binnenhalen. Het is voor het eerst dat de drie linkse partijen een lijstverbinding aangaan. Eerder wilde de PvdA zich niet aan de SP verbinden. Het treinkaartje blijft een jaar langer bestaan dan de bedoeling was. Volgens de NS kunnen reizigers nog tot het najaar van 2013 een papieren kaartje kopen... Daarna kunnen ze alleen met de OV-chipkaart reizen. De Nederlandse tennister Richelle Hogekamp... heeft bij haar debuut op een WTA-toernooi... meteen voor een verrassing gezorgd. Ze versloeg in het Oostenrijkse Bad Gastein... de nummer 1 van de plaatsingslijst, de Duitse Julia Görges. Hogekamp is de nummer 211 van de wereld. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima rond 9 graden. Morgen afwisselend wolken en zon. Alleen in Limburg kans op een bui. Het wordt ongeveer 17 graden. Donderdag ongeveer hetzelfde, daarna warmer, maar ook meer kans op neerslag. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie 1 file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Badhoeverdorp en knopend Raasdorp, 2 kilometer wegens wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl durft u het aan.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 Binnen zit Mieke van der Wey. Hoera! Ik mag straks weer onder het Rijksmuseum doorfietsen. De Amsterdamse gemeenteraad heeft eindelijk een eind gemaakt... aan de felle strijd tussen voor- en tegenstanders. Hoor je dat, schat? Ik heb gewonnen. Ja, ook bij mij thuis liep het soms hoog op. Mijn huwelijk was er bijna aan uh, onderdoor gegaan. Goedenavond, welkom bij Met het oog op morgen... Het is een va van Tweede Kamerleden. CDA publiceerde vandaag de nieuwe lijst. En D66, wie zien we niet meer terug? Nou, Boris van der Ham bijvoorbeeld, maar die wil zelf weg. Zometeen dan komt u hier. Henk Jan Ormel spreek ik ook. En Gerrit Koopmans van het CTA. Die moeten weg. En dan een zelfhulpboek voor mensen die hun hypotheek snel willen aflossen. Schrijver Gerard Hoorman komt zometeen vertellen over het heerlijke hypotheekvrije leven. Bevrijd u uit de klauwen van de bank. Het kan sneller dan u denkt. Maar u moet er wel wat voor over hebben. En de uitvinder van Bluetooth, u weet wel, waarmee apparaten draadloos met elkaar kunnen communiceren, door de hele wereld gebruikt. Het is een Nederlander, die uitvinding is al van 1994, maar nu pas is hij genomineerd voor de Europese uitvindersprijs. Jaap Haartsen is zijn naam. En om 5 voor 12 de oog voetbalpool. Dan gaat de Midden-Oosten deskundige Bettis Hendricks, die volgens mij helemaal geen verstand heeft van voetballen, maar je weet het nooit. De uitslag voorspellen van de EK-wedstrijden morgen. Goed, maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Dinsdag 12 juni. There's been extraordinary violence against children uh, in Syria extreem geweld in Syrië tegen kinderen nog wel. De voorbeelden die de VN-rapporteur aanhaalde tarten elke beschrijving. in tanks tanks Kinderen die worden ingezet als levensschild schild op tanks en ook in bussen. Maar daar blijft het niet bij. Kinderen worden opgepakt, opgesloten bij volwassenen en vervolgens gemarteld. Zij worden geslagen, zij worden geblinddoekt. Zij worden geslagen met elektrische kabels. Ze worden in stressposities geplaatst. Bij de zijde van het conflict zetten kinderen in, zegt de VN-commissie. Maar waar de opstandelingen ze vooral gebruiken voor spionage en bevoorrading... komt het geweld toch echt van de regeringszijde. De veroordelingen gaan dan ook vooral één kant op. To be honest, we are not surprised by the rapport, but is nog Abhorrent, en een example of how far beyond the pale regime has gone. De VN spreekt inmiddels van een volledige burgeroorlog. Maar er is nog geen meerderheid in de Veiligheidsraad voor ingrijpen. Het CDA vernieuwt. Ik ben Michel Roch, 39 jaar, en ik ben op dit moment voorzitter van CNV Onderwijs en kandidaat-Kamerlid eh, voor het CDA. Goed dat hij zich even voorstelt, want echt bekend is hij niet. Dat geldt niet voor Mona Keizer. Zij liet tijdens de strijd om het fractievoorzitterschap flink van zich horen... en eindigde op de tweede plek. Dat is ook de plaats die ze nu op de lijst krijgt, dus dat kan geen verrassing zijn. Ja, ja nee, niet echt. Het, uh, het was wel de verwachting dat het uh, hoog zou zijn. Uh, maar het is altijd afwachten welke plek je uiteindelijk krijgt. In ieder geval houdt het CDA grote schoonmaak. Prominenten als Spies, Bleker, Verhagen, Van Bijsterveld. Allemaal zijn ze niet opgenomen in de selectie. Zo kan aanvoerder Van Haarsma Buma met een schone lei beginnen. Ja, het voelt wel een beetje als mijn team, dat zeg ik heel eerlijk. En dat komt omdat het die mix is van vernieuwing... en ook herkenning van mensen die in de fractie werk doen. In dat team is overigens geen plek voor een linksbuiten. Had Koppian poldervoorvechter en beroepsdissident kreeg plaats 19 op de lijst. En hij vindt dat te laag. Hij vertrekt. Ja, natuurlijk ben ik teleurgesteld. Uh, ik had graag nog een bijdrage geleverd aan het uh, vernieuwde CDA. Van de Nederlandse democratie naar de Russische. Daar zou vandaag de Mars der Miljoenen worden gehouden. Het werd de Mars der Duizenden. Poortje, leuze, maak. Het klinkt wat mager, maar er was wel degelijk een indrukwekkend aantal mensen. Indrukwekkend omdat de boetes voor illegale demonstraties onbetaalbaar zijn geworden... na een handtekening van president Poetin. Dat was dan ook de reden voor de demonstratie. De nieuwe macht van de regering werd nog eens duidelijk... door de afwezigheid van een aantal prominente oppositieleiders. Zij moesten zich namelijk melden voor verhoor. Een andere Russische mars vond plaats in Polen. Daar wilden de Russen gezamenlijk wandelen naar het stadion in Warschau om de wedstrijd tegen Polen te aanschouwen. Bepaalde Polen vonden dat een uitstekende aanleiding om ze aan te vallen. Het resultaat was 11 gewonden en honderden aanhoudingen. De Polen en de Russen delen dan ook een lange geschiedenis. Een beetje zoals Nederland en Duitsland. De wedstrijd die voor morgen op het programma staat. Al is de echte rivaliteit inmiddels aan beide zijden van de grens wat minder geworden. Het is ook een goede maar. Die Duitsers zijn besser. Oké, okay, niet echt. Het interesseert me geen best. Nee? Nee. En ook niet als ze verliezen van de Duitsers? Ja, ze moeten wel winnen. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Naast mij zit eh, Rachid Finch. Die heeft al gekeken wat er morgen in de krant staat. Goedenavond, de plannen om het ontslagrecht te versoepelen en de duur van de werkloosheidsuitkering te verkorten zijn gebaseerd op onjuiste ideeën. Dat schrijven 16 hoogleraren en wetenschappers in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, meldt het Nederlands Dagblad. Volgens de hoogleraren en wetenschappers zijn de plannen in het lenteakkoord gebaseerd op het onjuiste idee dat het Nederlandse ontslagrecht te star is. De plannen schieten hun doel voorbij en helpen niet bij het vergroten van de concurrentiekracht van de Nederlandse economie, waarschuwen ze. De Tweede Kamer is vastbesloten om snel een eind te maken aan de weigerambtenaar, schrijft de Volkskrant. Nu het kabinet is gevallen is ook de VVD weer tegen de weigerambtenaar. En daardoor is er een grote meerderheid om met het fenomeen af te rekenen. Minister Spies van Binnenlandse Zaken heeft alleen geen haast en voelt zich gesteund door de Raad van State. Die zegt dat er geen gevallen bekend zijn van gemeenten waar een homoseksueel stel niet zou kunnen trouwen... omdat er altijd een collegaambtenaar is die het kan overnemen. Daarom hoeft de wet wat de Raad betreft niet aangepast te worden. Op de legerbasis in Kunduz, waar Nederlandse militairen zijn ingekwartierd bij hun Duitse collega's is een koude oorlog losgebarsten, schrijft de Telegraaf. Een van de oorzaken is de cruciale EK-thriller... tussen Oranje en die manschaft, zoals de krant het omschrijft. De Nederlandse marechaussés, militairen en politiemensen... zouden volgens ingewijden lang niet altijd op even goede voet leven... met de Duitse collega's. En dat zou te maken hebben met eerdere irritaties. De Nederlandse politietrainers in Kunduz... blijven morgenavond strikt gescheiden van de Duitsers. Ze bekijken de wedstrijd op een zelf ingericht Oranjeplein. Ongeveer 100.000 kinderen in Nederland lijden aan onverklaarbare chronische buikklachten. Een effectieve oplossing daartegen kan hypnose zijn, zeggen specialisten van het antoniusziekenhuis in Nieuwegein en het Amsterdamse AMC, Meld Spits. Ze deden onderzoek naar de effecten van hypnose bij 52 kinderen, vijf jaar geleden. Bij zo'n 85 van de kinderen was de buikpijn na zes hypnosesessies verdwenen. Na vijf jaar bleek het positieve effect bij zo'n 70% van de kinderen nog altijd te bestaan. Volgens de specialisten zijn er nog veel misverstanden over hypnose. Het heeft niets met hypnoseshows op tv te maken. Zo krijgen de kinderen een serie van ontspanningsoefeningen aangeleerd... en oefeningen op het gebied van visualisatie en ademhaling. Daarmee kunnen ze pijn en angst beïnvloeden. De politie heeft in Eindhoven een jongetje van 12 gevonden... dat al twee dagen in een park zat. Dat schrijft het AD. Zijn vader had hem kaal geschoren en daarom durfde hij niet meer naar school. De vader heeft gezegd dat hij dat deed als straf... omdat zijn zoontje te laat was thuisgekomen. De politie veroordeelt de straf, maar verder wordt er geen actie ondernomen tegen de vader. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. <tied> me so I can't help but fail I can't watch both my head and tail well I can't, can't win, win baby I can't win with you strike me dead if I don't love you and I'll be damned if I do now how'd I show you I still care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 I suffered long enough for one mistake. Now, baby, I aim to please and I always will. If you just hold the target still. Now, I can't win, baby. I can't win with you. Strike me dead if I don't love you. And I'll be damned if I do. James Hunter was dit met het nummer You Can't Win. Nee, het zegt niks over de wedstrijd morgen. Um, het is een af en aan van politici die zich melden voor de Kamerverkiezingen en politici die bedanken. De laatste vaak vrijwillig, maar lang niet altijd. Boris van Ham van D66 bedankte vandaag zelf voor een nieuwe ronde in de Tweede Kamer tot verrassing van zijn fractie. En bij het CDA werd de kandidatenlijst bekend met daarop veel nieuwe namen, dat hoorde u net in het nieuwsoverzicht, en dus minder oud gedienden. Zoals de Zeeuw en Mr. -en Polder Ad Koppian, maar ook de Limburgse boer Ger. Koopmans, goedenavond meneer Koopmans. Goedenavond. Ja, u zit in, uh, in Den Haag en de dierenarts uit de achterhoek Henk Jan Ormel. Ook goedenavond. Goedenavond, mevrouw van der Wijk. Ja, en meneer Koopmans, zo'n twee weken geleden uh, spraken wij u ook in, uh, in het oog rond de tijd dat veel Kamerleden bekend maakten te stoppen. En toen zei u het volgende: ik blijf in de Kamer, dus uh, helaas uh, voor u. Ah, echt niet? Nee, echt niet. Tenminste, ik ben voornemens om mij uh, weer te kandideren. En het is natuurlijk aan de partij en aan de leden van het CDA om uh, mij op de lijst te zetten. En daarna aan de kiezer om uh, weer voldoende stemmen te geven aan het CDA of aan mij... Ja meneer Koopmans, wat is er fout gegaan met uw kandidatuur? Nou, uh, er is helemaal niks fout gegaan met mijn kandidatuur. Maar uh, uh, op een lijst kunnen maar een aantal mensen staan. Uh -huh. En vanuit Limburg uh, zijn er uh, een heleboel talenten aangedragen. En dat een, uh, een geldt voor de heer Van Helvert uh -huh. en Moestafa Ammoeg. En die hebben uh, uh, drie grote plusjes achter hun naam uh -huh. gekregen. En uh, plus twee zittende CDA's uit Limburg, de ja. heer Knops en ondergetekende. ja, dat werd wat druk. Ja, want u had er nog zoveel vertrouwen in. Uh, Boris van der Ham, hier bij mij in de studio, uh, hartelijk welkom. U Goeien heeft avond. vandaag laten weten niet terug te keren in de Kamer... maar dat was niet omdat u te laag op die lijst zou komen te staan, hè? Want u stond er nee, wel degelijk op. Nou, die lijst is nog niet nee, gemaakt. Nee, maar, maar goed, uh, dat was wel het idee. Het is, ik heb wel, to, toen ik het mededeelde, toen werd er wel gezegd... nou, je dacht er wel dat je bij de spits weer stond van, uh, ja. van D66... En um, ja, ik heb uh, eigenlijk de afgelopen weken, uh, terwijl ik nog heel veel door energie hm. en heel veel ideeën heb, ben ik wel tot de slot kom soms gekomen van nee, ik, ik ben. Ik heb honger naar iets nieuws. En, um, Wanneer was het? Nou, wanneer ik het echt besloten heb, was dit weekend. En ik heb het gisteravond laten weten aan, uh, aan Alexander Pechtel en vanochtend aan onze partijvoorzitter. Maar die waren wel verbaasd, ja. Maar goed, wat gebeurde er op dat moment? Stond u af te drogen en u dacht opeens niet <laughs> nog een keer, vier jaar? Uh, nou ja, als je echt wilt toekomen aan afdrogen, dan nou, nou moet ja, je niet de in de kamer zitten, want dan heb je het veel te druk <laughs> oh, voor. Nou ja, goed. Maar, uh, nee, maar nee, dat is, dat is een proces met heel veel vrienden, geliefde, familie spreken. Op het einde ook nog wel wat een aantal mensen die in de politiek actief zijn geweest. Mensen die ik daarin vertrouw. En dan Kom je, dan hoor je jezelf formuleren en denk je... nee, ik heb eigenlijk het besluit wel genomen. Ik, ik, wel. ik ben absoluut nog steeds een politicus in hart en nier. Ik sluit ook niet uit dat ik ooit wel eens terugkom. Maar voor de aankomende jaren denk ik niet in de Kamer. En Had u er van de voor ook met pechtold over gesproken? Ik heb wel eens laten merken, alweer een tijdje geleden... net na de, verkiezen, net na de val van mm -hmm. het kabinet... dat ik wel eens vaker... Twijfelde dan vroeger. Hm. Okay. En uh, dus het was niet helemaal verbazing, maar wel dat ik het alsnog niet meer deed. Goed, dan even naar Henk Jan Ormel. Wij stelden u dezelfde uh, vraag als aan uh, Ger Koopmans. En u zei toen: Ik ben uh, kandidaat uh, voor de volgende lijst. Ik ben deze week tien jaar Kamerlid. En ik ben heel benieuwd uh, hoe de partij uh, ervaring inschat. Ja. Ik hou van de politiek. Ik vind het instituut Kamer heel erg belangrijk. Ik vind het jammer dat zoveel ervaring weggaat. Ja. Ik voelde me al aankomen geloof ik. <laughs> ervaring, er gaat zoveel ervaring weg, zegt u. Welke ervaring gaat er met u weg? Uh, met mij gaat uh, tien jaar Kamerlidmaatschap weg. Uh, en uh, dat is geen drama, want uh, dan kan een ander weer ervaring opbouwen. Maar als heel veel ervaren Kamerleden tegelijk weggaan, vind ik dat wel uh, ja, zorgelijk voor het functioneren van de Kamer als zodanig. Wat met mij uh, wat specifieker weggaat, is dat ik uh, met name Buitenland- en Europa-woordvoerder ben geweest de laatste jaren. En dan bouw je internationaal een netwerk op. En dat wordt voor Kamerleden steeds belangrijker. Want wij spelen als Kamer een rol in de hele Europese besluitvorming. En wil je dat goed doen... dan moet je investeren in contacten met andere parlementen. Dus u vindt het nog steeds jammer dat die ervaring weggaat? Boris, Boris van der Ham, u zit... Tien jaar he, in de ja. Kamer, net zo, ja, volgens mij net zo lang als Ormel en Koopmans. U bent ook een van die uh, vele ervaren krachten waar Ormel het over had. Uh, voelt u zich daar niet enigszins bezwaard door? Oh ja, zeker. Ik uh, heb ook zeker het niet heel snel besloten. Ik heb ook zeker wel overwogen: van, is dat nou niet jammer voor de ervaring in de Kamer? Want wat Ormel terecht zegt: de omloopsnelheid in de Kamer is hoog. Um, ik heb, dat, ik heb dat echt overwogen, um, maar uiteindelijk heb ik bedacht... ik ben eigenlijk nog maar heel jong, ik ben ja. 38. Ja. En ik, ik heb al gezegd, ik sluit niet uit dat ik ooit nog weer eens uh, wat ga doen in de politiek. En dan neem ik die ervaring ook mee. En ik vind het wel belangrijk dat er er wel ervaring achter blijft. Uh, maar dan moet je ook wel het commitment... Waar maken dat als je je verkiezbaar stelt, dat je dan ook vijf jaar blijft zitten. En dat ja. commitment, dat kon ik niet garanderen. En toen ja. dacht ik, ja, dat, niet, dat zou dan niet eerlijk zijn aan de kiezer. Nee, nou is het natuurlijk wel zo dat uh, bij D66... eigenlijk maar één man is waar in de beeldvorming toch alles om draait. Dat is Alexander Pechtold. Hè. Zat u dat u nu ook een, niet een beetje dwars? Dat u als ervaren politicus niet iets vaker... Nou, nee, eigenlijk. Dat, nee? Ik denk dat het wel, Maar ik ben de laatste twee verkiezingen zelfs met voorkeurstemmen gekozen. Nee, maar dat um, het, laten we zeggen, D60 toch altijd weer pechtelt. Uh. Ja, maar dat is bij elke partij. Elke partij is de voorman of de mm. voorvrouw. Dat is niet voor niks de voorman of de voorvrouw. Oh. En ik heb uh, heel veel kunnen doen in de Kamer. Heel veel dingen binnen kunnen halen. Oh. En ook twee keer met voorkeurstemmen gekozen. En dat heeft me ook wel tot een. Tot ook wel extra uh, overweging geleid. om heel zorgvuldig om te gaan met zo'n keuze. Mm -hmm. en want als je met voorkeurstemmen wordt gekozen. en mensen ook echt het gevoel hebben. van jij bent mijn volksvertegenwoordiger. en ja. dat hebben ook heel veel mensen. ook vandaag weer gezegd van. ja, op jou stemde ik. dan moet je niet heel. Uh, Gemakkelijk je maar weer verkiesbaar nee. stellen. en dan na een jaar bij spreken zeggen: Ik ga weer weg. Ja. Dus ik voelde juist heel erg me daarin ja. erkend. Meneer Komans, uw uh, prominente collega Ad Koppian he, van de Polder. iedereen kent hem wel. die stond wel op die lijst. Maar hij stond op, op plek 19. en dat vond hij te laag. Wat vindt u daar nou van? Is dat nou niet een beetje ondankbaar? U had misschien in uw handjes geknepen met uh, plek 19. Nou, de, iedereen moet erin zijn eigen afweging maken. Ja. En ik respect, nee, maar dat, nee, hoor, dat, dat, dat vind ik echt. Als Ad Kopian. Denk, nou zo vind ik dat, dan vindt hij dat een van de belangrijke dingen die Kamerleden horen te doen: dat is uh, uiteindelijk ook eigen zelfstandige afwegingen maken. Een van de belangrijkste taken is gewoon tegen macht zijn tegen de regering. En of die nou rood, blauw, groen of weet ik wat voor kleurtje heeft, dat is onze taak. En je mag ook best naar je eigen partij zeggen: Nou, dit vind ik, dit pik ik. En dit niet. Nee, nou, dat is... mag Ad, Ad, Ad uh, Koppian prima doen. Nee, natuurlijk. Maar uh, heb, hebben ze u ook nog toch wel een plaats op de lijst aangeboden of helemaal niks? Nee, ik kreeg gisteravond uh, te horen dat in de totaalafweging die het uh, partijbestuur had gemaakt er uh, gekozen was uh, voor Koopmans niet op de lijst. Maar wie belt en... u dan op? Uh, Rut Pedon. En die, belt, die, die belt dan gewoon. En die zegt nou die, nou: die belt dan gewoon. Ik ben tien jaar Kamerlid ja. geweest. Ger. En uh, ze, het zou niet zo'n goed idee zijn geweest. als ze de secretaresse had laten bellen. Nee, nee. En meneer Ormel hoe ging dat bij u? Bent u ook door Peter peet omgebeld? Ja, het ging uh, precies hetzelfde. En we hadden verleden week hebben we een uh, gesprek gehad. Wat met... zegt, zegt zo'n zo vrouw dan? Nou, Zo'n vrouw. Onze meneer, meneer, voorzitter, onze CDA-voorzitter. Peet peet Wat zegt mevrouw Peet-Om nou het, het is voor haar natuurlijk ook een, een verschrikkelijk moeilijk gebeuren. En uh, nou, dan, uh, u kunt wel voorstellen maar hoe dat gaat. hoe formuleert je dat dan? nou Dat, dat er veel respect is voor, uh, voor de manier waarop ik heb gewerkt. En maar? dat het daar niet aan ligt, maar dat er geen plek is op de lijst. Ja. Maar goed, dat, dat weet je, dat voel je aan. Maar doet aankomen. het pijn? Eh... Um, uh, ja, het doet persoonlijk pijn, omdat je, uh, omdat je verslaafd raakt aan de politiek. En tegelijkertijd moet je beseffen dat het goed is dat partijen zich vernieuwen. Alleen als uh, we iedere twee jaar verkiezingen hebben... en iedere partij zich uh, bij iedere verkiezing zo vernieuwt... dan krijg je dus dat het zogeheten institutionele geweten van de Kamer weggaat. En ja. dat vind ik zorgelijk. En meneer Koopmans, je kan ook zeggen... het CDA neemt wel een groot risico door zo rigoureus te vernieuwen. Ja, maar tegelijkertijd kun je ook zeggen dat het enorme kans is die het CDA oppakt. Namelijk gewoon met nieuwe gezichten een nieuw tijdperk tegemoet gaan. We hebben een nieuwe lijsttrekker, Sibrand Buma, uh, met veel ja. stemmen gekozen. Dus ook die lijst, dat kun je ook uh, ja, nieuw vertellen. Nieuwe bezemsvegen schoon, Het is dus niet voor niks een uitdrukking. Ja, inderdaad. En tegelijkertijd, uh, ik heb het net al gezegd... tegenmacht is ook belangrijk, wat ja. Henk Jan Ommel zegt. Institutioneel geheugen is belangrijk. Dus het is natuurlijk een hele opgave om dat goed te doen. En ik heb ja. het vandaag ook al aangegeven... Ik ben ervan overtuigd dat wij ervoor zullen zorgen... dat ook de nieuwe mensen op die lijst... dat die goed getraind, goed gemotiveerd... goed uh, zo nodig met de tricks en, en trucs uh, bijgepraat ja. het gevecht aangaan. Daar ja, wil ik graag een ik, bijdrage aan leveren. Weet je wat nou het grappige is? Dat de lijsten van het CDA en D66 zijn bijna gespiegeld aan elkaar. Hè? CDA kiest radicaal voor vernieuwing. En D66 houdt eigenlijk vast aan een, een, een winning team. Hè? Boris van der Ham, je zou ook kunnen zeggen... het CDA is eigenlijk progressiever... Een beetje op de pip, zou ik nou, zeggen. Hippe nou, nou. de pip? Wat bedoelt nou, u? Allereerst de is de, de lijst pip? van D66 en nog niet gepubliceerd. Dat komt pas op de 22e. Nee, uh, uh, nou, wij hebben natuurlijk uh, van drie zetels uh, zijn we naar tien zetels gegaan... bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Aha. Dus er is heel veel vernieuwing bijgekomen. Uh, drie Kamerleden zaten er. Uh, samen met Fatma en Alexander Pechtot uh, hebben we die partij... weer een beetje op de schouders ge ge gezet. Samen met heel veel gemotiveerde leden. En daar zitten nu zeven nieuwe Kamerleden. Is not, die zijn er nog maar net vers. Dus ik, ja, ik kan me zo voorstellen dat daar heel veel mensen van doorgaan. En uh, ook graag weer op die lijst komen. Um, ja, ik, ik, kan me, ik, ik ga me niet uitspreken over ontwikkelingen bij andere partijen. Nee, maar het is ik opvallend, vind, toch? Ja, dat is op, opvallend. Mm. Maar het is ook wel zo dat op onze lijst natuurlijk heel veel vernieuwing al stond van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. En daar zitten enorme talenten bij. Ja, wat, ja, nee, ja, ja. ja echt waar, ja. Uh, meneer Orbel, u bent van huis uit dierenarts, hè? Ja. Gaat u dat uh, gewoon uh, weer doen? Nou, ik, uh, kijk, dieraarts heb ik een opleiding voor gehad. Dus ja. ik ga ooit dood als dierenarts en nooit als kamerlid. Dat ben je <laughs> altijd tijdelijk. En uh, ik hoop wel dat ik weer wat meer met mijn oorspronkelijke vak kan doen. Of dat in de praktijk zal zijn, betwijfel ik. Want ik heb uh, tien jaar niet kunnen oefenen op kamerleden. en. Uh, dat is maar goed ook. Je oefenen op Kamerleden als dierenarts. Nee, dat zegt u nee, nou nee, toch nee, allemaal? Dit, nee, kijk, uh, je moet als dierenarts je, uh, je kundigheden moet je bijhouden. En ik, ik heb tien jaar niet meer als practicus gewerkt. Dus ja. uh, dan moet ik op zijn minst gaan bijscholen. Ja, oké. Okay. Uh, maar er zijn ook allerlei andere mogelijkheden. Dus wat dat betreft, uh, het avontuur longt ook wel ja, weer. En maar, dat is ook wel weer vrij. Nee, dat begrijp ik. Maar goed, stel nou dat CDA in het kabinet komt... en dan zoeken ze toch nog iemand. En, en als ze dan toch gaan bellen, bent u dan toch weer over te halen? Dan zegt u nee hoor, dan ben ik wel... Uh... Uh, ja te zeer gekwetst. Nee, ik ben helemaal niet gekwetst. En uh, ik ben in hart en ziel CDA. Ik hoop dat uh, het CDA het heel goed gaat doen. Uh, ik ga hem ook inzetten wat meer op de achtergrond dan vroeger voor de campagne. En uh, ik, ik blijf voor wat dan ook beschikbaar als het CDA me roept. Dat is zo. En dan geldt dat ook voor meneer Koopmans. Nou, ik ga al heel lang met het CDA naar bed en ik sta ermee op. Dus, uh, <laughs> goed, en dat goed, blijft goed, ook goed. zo. Dus uh, in de komende periode zal ik uh, met veel plezier... Uh, maar goed, mij zei... in blijven zetten voor de campagne en voor al ja. die goede mensen. Goh, wat zijn jullie toch edel? Huh? Nou, maar ik heb het vandaag al een aantal keren gezegd... Kamerlid zijn is een voorrecht En het is geen recht. Ik heb uh, okay. zoveel plezier gehad, zoveel mooie dingen kunnen ja. doen. Ook zoveel moeilijke dingen mij mogen maken in tien jaar lang. En uh, dat ga ik niet laten verpesten door uh, ja. een, uh, een einde wat ik niet helemaal zelf nee. bedacht heb. Nee, oké. Okay. En als ze nou een minister van Landbouw nodig hebben? Dan zeg ik, uh, bel oor maar even. Bel Ormel even. Nou, en, dan, en dan vraag ik of ze koopmans al gebeld hebben. Nou, okay. ja, en dan... dan zou ik mezelf even liever naar voren schuiven. Ik denk dat het beter oh, ja, is dat ja, d 60 goed. gaat over de landbouw dan het dan CDA. ik er maar even bij. Dan. Ja, ja, gaan we nu de rest boeren. van het leven ja. van Boris van der Ham nog even doornemen. En, u bent eigenlijk acteur. Ja, ik heb hiervoor op het toneel gestaan. Ja. Ja. En ook nog wel bij de jonge democraten en andere dingen gedaan. Maar, maar, maar, maar ja. dat gaat ook niet zo geweldig op het toneel. Nee. Bedoel, er ja, wordt veel geld weggehaald bij die branche. Bezorg, laat ik het zo bezauwigd. zeggen. Ja, ja nou, ik, dat, dat, ik heb altijd gezegd. Uh, Had dat, ik voor u bedacht minister van Cultuur? Uh, ja, oh, we hebben het geloof ik <laughs> alleen maar staatssecretaris van Cultuur. Oh, staatssecretaris, ja, nou ja, ja oké. Okay. Nou, weet je, ik weet. Ook in de politiek ja, het is het of meer of meer zo meer. onvoorspelbaar. En grillen hoe dingen gaan. Dus je moet niet met dat soort dingen rekening houden. Ja. Ik heb nu gekozen van, om in eerste instantie te kijken... wat er allemaal buiten Den Haag gebeurt. En daar ga ik me dus op richten. Ja. Dat was u vergeten. Nou nee hoor, helemaal niet. Maar wat er, wat er voor werkzaamheden daar nog zijn. Ja. Want ik heb me enorm veel... Dat geldt trouwens ook voor mijn ja. collega's van het CDA. Ja. Heel veel Kamerleden. Veel in het land geweest. En wat ik ook inderdaad ga doen... en dat is natuurlijk toch vanuit een andere positie. Uh, als je er zelf voor kiest. Ja, heel blijmoedig aan die, die verkiezingskantie campagne meedoen, okay. want D66 uh, moet u, groot worden. En u zei bijna nog... vakantie. <laughs> nou ja, het, het is voor een deel is de campagne in de vakantie inderdaad. Oké, okay. ja. dank jullie wel. En ook heren Koopmans en Ormel, uh, hartelijk dank. En uh, nou, ik wens u veel succes met uh, alles en nog wat. Dank u, wel. Gedaan. dank u wel. I know what's going on here. In no great mystery. Y'all lost faith in yourselves.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 in their face, pretty soon you gon' take their place. Randy Newman, laugh and be happy. Goeie raad. Nou, misschien gaat het lukken als we... het uh, onderwerp uh, wat we nu gaan doen achter de rug hebben... dat gaat over hypotheken. Veel Nederlanders hebben een hypotheek met een aflossingsvrij gedeelte. De gehele periode van de hypotheek hoeft er niet te worden afgelost. Je hoeft alleen rente te betalen. Maar is dat nou wel zo wijs met die dalende huizenprijzen? Hier bij mij in de studio zit Gerard Horman. En die vindt er in ieder geval van niet, hè? Ik nee, vind het in ieder geval van niet. Nee, nee, want u schreef het boek Hypotheek. Vrij met een uitroepteken. Ligt vanaf morgen in de winkel. En u doet een fel pleidooi om die hypotheek zo snel mogelijk af te lossen. Waarom vindt u dat wijs? Ik vind het in ieder geval wijs om je hypotheek af te lossen. Of het zo snel moet als wij het zijn gaan ja. doen, dat weet ik niet. Ja. Maar uh, ik kan iedereen uh, adviseren om echt uh, zo snel mogelijk je hypotheek af te lossen. Nou, uh, wordt er vaak gezegd, uh, dat moet je juist niet doen... want je bent een dief van je eigen portemonnee als je eerder aflost... want dan loop je de hypotheekrenteaftrek mis. Ja, dat is er echt in twintig uh, jaar tijd bij de mensen ingehamerd. Ja. En dat krijg je er nauwelijks nog uit. Het uh, is natuurlijk zo dat, uh, dat je de helft ongeveer terugkrijgt van de belasting... maar die andere helft moet je nog steeds zelf betalen. En als je een aflossingsvrije hypotheek uh, hebt... dan uh, heb je niet een looptijd van 30 jaar... maar dan loopt dat gewoon door tot, uh, tot aan je dood. En heb... of, tot, of tot het moment dat je je huis verkoopt. U, u schrijft ook in uw boek dat heel veel mensen dat helemaal niet weten... of dat in ieder geval niet voldoende in de gaten hebben. Nee, ik was zaterdag nog op een verjaardag en daar, daar was een mevrouw die zei... ja, ik heb een aflossingsvrije hypotheek met een looptijd van 30 jaar. Ja. En toen vroeg ik ook, en, en wat gebeurt er dan na die, na die 30 jaar? Ja, wat dacht ze dan dat het huis dan van haar zou zijn? N, nou ja, door, door dat woord uh, aflossingsvrij... Klinkt goed. ...denken <laughs> mensen eigenlijk dat ze met dat, met dat aflossen wel goed zitten. Ja. Terwijl in de papieren staat gewoon echt letterlijk als je dit goed gaat lezen van nou de, de hypotheek loopt door tot datum aflossing. Dus tot, tot je dat geld bij elkaar gespaard hebt op de een of andere manier. Of er staat zoals, zoals in mijn geval een datum in uh, en dan ga je zitten rekenen en denk je ja dat is het jaar dat ik 99 word. Wanneer viel bij u het kwartje? Ja dat was in, uh, in uh, november 2008 toen de kredietcrisis hier echt uitbrak. Ja. En toen ik uh, een boek las van, van Erik Mekking op hetzelfde moment, mm. Deflatie en Aantocht. En die, uh, die had eigenlijk een blauwdruk geschreven voor die crisis. Die had in, in 2005 eigenlijk al voorspeld wat, uh, wat, uh, nee. wat er toen zou gaan gebeuren. Zometeen hebben we hem ook eventjes uh, aan de lijn. Dus dan kunnen we hem zelf dat even uh, vragen. Uh, ik zei net al, uh, u bent het als een idioot gaan doen, dat beschrijft u uh, in uw boek. En, uh, maar hoe, hoe pakt u dat dan aan? Want, wat moet u er allemaal voor over hebben om dat zo pijlsnel voor elkaar te krijgen? Ja, wij hebben echt gezegd, zo snel mogelijk. En in ons geval is dat iets van zeven jaar. Maar dat betekent dat je al je vakantiegeld stuurt naar de bank. De belasting teruggaat van de hypotheek gaat naar de bank. Ik rijd een hele zuinige kleine auto, een Fiat Panda Diesel, 1 op 22. Je koopt zo min mogelijk kleren. Uh, eigenlijk hebben we zelfs een jaar gehad dat we alleen geld uitgaven aan, uh, aan, aan benzine en aan boodschappen. En dan gaat het ineens uh, onvoorstelbaar hard. Nooit meer een lekker taartje? Nou, <zellij> <sacht> het, het is juist zo dat als je dan af en toe inderdaad eens dat taartje koopt, dat het dan <sacht> ook veel beter smaakt dan wanneer dat allemaal maar vanzelfsprekend is. Ja, dus u bent ook eigenlijk gaan consumeren. Ja, het is een beetje een lelijk woord, maar. U bent veel, echt, echt veel en veel zuiniger gaan leven. Het is een soort sport geworden ook bijna, zoals ja, u nee, beschrijft. Ja, dat, dat is ook zo. Als je, als je een zuinige auto koopt... dan probeer je iedere keer als je volgetankt hebt... om te kijken of je nog zuiniger kan. Uh. En dat, dat is met aflossen hetzelfde. Mag ik vragen of u kinderen heeft? Ja, twee kinderen. En hoe oud zijn die? Die zijn elf en twintig. Puberleeftijd. Nou, die, zit, die, die, die vinden je natuurlijk... Nee, nou, die, hebben, die nee? hebben in ieder geval een lesje geleerd voor de rest van hun leven... waar ze de komende jaren heel veel aan hebben, denk ik. Ja? Ja, want ik denk dat het de komende jaren economisch gezien helemaal niet zo goed gaat. Ja, maar ik... iemand van, uh, van elf, die kan je dat toch... Nou ja, die, die heeft toch hele andere prioriteiten, nou, zal ik, ik maar ik zeggen? ik kan eerlijk vertellen dat ja? er een luid gejuich in ons huis uh, klonk... toen ook de laatste beeldbuistelevisie vorige week de geest gaf. Ha, want nu mocht er eindelijk een ja, flatscreen nou komen. Ja, moet er een flatscreen komen, ja. ja. Volgens mij hebben ze de boel onklaar gemaakt zonder dat u het in de gaten heeft. Nou, dat zou zo kunnen. Ja. Ja, binnenkort gaat er al veel meer kapot. Um, maar uh, u bent, nie, he, bent u een modale verdiener? Verdient u heel veel? Uh, als ik, ja, ik mag u dat wel vragen, want u schrijft ja, het ook nee, al nee, nee, Ja, nee, ik ben in mijn boek ook tamelijk ja. openhartig ja. daarover. Ja, wij zijn twee verdieners en, uh, en dan zit je op ongeveer twee keer modaal. Ja. ja, want de veronderstelling bij mensen is van ja, dan zult u wel veel geld ja. hebben. Maar het is, het is eigenlijk alleen maar zo dat we op de een of andere manier erin geslaagd zijn om heel veel geld over te houden. Hm. Mist u veel van uw oude levensstijl? Nou, eigenlijk niks. Eigenlijk nee. niks? Nee. Nee. Ik heb, ik heb, nee, ik heb geleerd dat je ook heel erg gelukkig kunt zijn... als je in de zon zit met een, uh, met een boek van de bibliotheek... en een glas water, bij wijze van spreken. Oké. Okay. Want u beschrijft in uw boek dat u een, had een tweede huisje gekocht. En toen dacht u, eigenlijk wil ik het helemaal niet. Heeft u het weer verkocht? Ja, en toen ging u nadenken. Ik heb er één nacht in geslapen. Ja, het is een prachtig verhaal. We gaan even naar Erik Mekking. Dat is dus die man, een economisch historicus... die u het licht heeft te doen zien. Hè? Zo, ja, dat mag klopt, ja. ik, zo mag ik het zeggen. Ja. Hij, schrijft een boek, deflatie. Hij schreef een boek deflatie in aantocht. Goedenavond, meneer Mekking. Goedenavond. Had u enig idee welke invloed u uh, uh, zou hebben... op het gezinsleven van uh, Gerard Horman? Uh, nee, dat wist ik toen niet en, en, en Gerard heeft me wel eens geïnterviewd... en ja. toen liet ze wat doorschemeren. Ja. Maar ja, ik ben vandaag begonnen in zijn mooie boek... en uh, nu wordt het pas duidelijk wat voor een, uh, wat voor een uh, dramatische wending dat heeft genomen. <laughs> nou, dramatisch. Hij zit er vrolijk bij, hoor. Ja, ja, ja. ja. Hij is heel ja. blij, volgens mij. Maar um, hij vertrok van een heel ander punt. Ik bedoel, hij wilde nog een, een, een tweede woning, kocht Hij, ja. hij wilde een, een verbouwing, tenminste zijn vrouw wilde een verbouwing uh, laten plegen aan het huis... En dan komt het boek van Mekking langs en dan zegt hij... nee, dat gaan we niet doen, we gaan eerder aflossen. Dus ja. in die zin was het heel erg dramatisch volgens mij. Ja, want... Het was een hele goede afloop volgens mij. Ja, want dat boek Deflatie in Aantacht... daarin dan heeft u al uh, beschreven uh, uh, wat, wat er zou gaan gebeuren. Hè? Een boek ja. om bang van te worden. Ja. Bent u nog steeds zo pessimistisch over de toekomst? Um, uh, ik noem dat niet pessimistisch, ik noem dat gewoon realistisch. Maar ik denk dat de uitkomst nog steeds hetzelfde zal zijn. Um, de deflatie, de verschijnselen nemen steeds meer toe tekenen wij steeds meer op dat we, we deflatie krijgen. Lonen worden, worden bevroren, uh, schulden blijven wel... de huizenprijzen gaan zakken. Ik zeg dat het minimaal 50% gaat zakken. Dus het gaat nog veel, veel meer zakken, zegt u? Ja. En dat is, uh, ja, is onontkoombaar, laat ik zo zeggen. Ja. Dus uh, meneer Horman is goed bezig? Ja, ja ik denk dat uh, meneer Horman heel erg goed bezig is. Ik denk... Uh, dat hij mensen bewust maakt dat je uh, je hypotheek moet aflossen als hypotheekvrij. Nou ja, ik ben het boek aan het lezen en um, ik moet er ook vaak om lachen horen wat hij schrijft. Dus er zit ook humor in. Mm -hmm. Het is niet één uh, saai, lang, droog verhaal. Um, maar je kunt ook hypotheekvrij lezen als uh, schuldenvrij. Nee. En dan, um, ja, en ook, Gerard beschrijft het ook, ja, die toekomst wordt toch een stuk minder rooskleurig. Dus ik kan het ook... Mensen die geen hypotheek hebben, aanraden het boek te lezen. Want uh, ja, uh, iedereen die een schuld heeft, krijgt hier nuttige tips. Ja. Um, hoeveel schuld heeft u nog, meneer Hoorman? 75.000 sinds vorige week. zij <laughs> zei hij stralend. Ja. En uh, hoe ho lang hebt u zich nog gegeven om dat helemaal uh, af te lossen? Nou, Dat moet in een, uh, in een jaar of drie kunnen. Drie. Als we in dit tempo doorgaan. Maar luister eens, uh, u hebt net al gezegd, kleren kopen we niet meer. We zitten met een glaasje water en een boek uit de bibliotheek. Als iedereen nou gaat doen wat u gedaan heeft, dan is het ook niet zo goed voor de economie, hè? Nee, dat, dat schrijf ik ook in mijn voorwoord. Dat zou een ramp voor de economie zijn. Eigenlijk is wat, wat ik, als ik nu zeg tegen iedereen... Van je moet je hypotheek zo snel mogelijk aflossen... dat is net zo schadelijk als, als dat je op televisie zegt... Van ja, je moet nu je geld van die en die bank mm -hmm. weg gaan halen. Want ja, als je... de reisbureaus kunnen dicht, boekwinkels kunnen dicht... Er blijft, blijven alleen nog maar een paar hele goedkope supermarkten open ja. uh, en een paar benzinestations. Ja, dus het is in die zin geen oplossing. Het is een oplossing voor, het, voor, voor elke individuele burger. Ja. Ik bedoel, de crisis waar we nu in zitten, dat is een schuldencrisis. Ja. Dus ik zou uh, iedereen willen aanraden... begin dan in ieder geval met, met, met je eigen schuld. Ja, nou meneer Mekker, u hoort het. Is, uh, voor de economist is het rampzalig. Ja, goed, die vraag werd mij ook wel vaak genoeg gesteld. Ja. Maar het is... Um, Heel erg logisch natuurlijk. Burgers bezuinigen. En dat is ook waarom ik zeg dat er deflatie aankomt. Ja. Um, overheden die zijn de enigen die de economie nog proberen te stimuleren. Wat ook niet lukt. Ja. En uh, burgers bezuinigen. En als burgers bezuinigen, dan, dan kan de overheid hoog of laag springen. Maar dan, dan gaat het echt niet goed. Ja. En dat is gewoon wat, wat mensen nu doen. De, de schulden blijven wel. Dus dan zul je toch moeten bezuinigen. Ja. Linksom of rechtsom. Oké, okay. uh, dank u wel. Nou ja, misschien dat het, uh, wat ze nu in Den Haag aan het doen zijn... Hè? alleen bij nieuwe hypotheken, dat het in ieder geval een stap in de goede richting is. Ja. Ik, uh, <laughs> ja, ik help het open. Ja. Ik heb het open. Ja, ik bedoel, als de woningprijzen gaan dalen, is dat in ieder geval goed nieuws... voor de mensen ja. die over vijf jaar een huis willen kopen. Zo is het ook. Goed, hartelijk dank voor uw komst en u ook. Bedankt, meneer Mekking. En dat boek dus, uh, Hypotheek Vrij van Gerard Horman. Dat ligt vanaf morgen in de winkel. Dank Oh my, I didn't know what it means to believe mm -hmm. Oh my, I didn't know what it means to believe mm -hmm. But if I hold on tight, is it true? Would you take care of all that I do? Oh Lord, I'm getting ready. If I hold on tight, is it true? Would you take care of all that I do? Oh, Lord, I'm -a getting ready to believe. Then we'll be waving hands, singing freely. Singing standing tall. now coming easy. Mm, no more looking. Down, honey, can't you see? Oh, Lord, I'm like, getting ready to leave. We'll be waving hands, singing freely, singing standing tall. Now, coming easy. Oh, I'm no all looking down, honey, can't you see me? Oh, Lord, I'm like, getting ready, lekkere stem wel heeft deze Michael Kiwanuka. Het nummer heette I'm Getting Ready. Goedenavond, Jaap Haartsen. Ja, goedendag. Ja, u bent misschien wat minder bekend, maar uw vinding kent bijna iedereen. En iedereen met een mobieltje heeft het bij de hand. Het is namelijk Bluetooth. Ja, voor wie dat niet kent, het is een manier om elektronische apparaten draadloos met elkaar te laten communiceren. Dat klopt toch, hè? Dat klopt helemaal. Ja, die vinding heeft u al bijna twintig jaar geleden gedaan. Maar nu pas bent u genomineerd voor de Europese Uitvindersprijs, die u misschien donderdag krijgt. Is dat een eer? Ja, dat vind ik wel een hele eer, ja. ja dat klopt het... dat ik in uh, 1994 ermee begonnen ben. En uh, ja, ik heb wel wat andere prijzen en nominaties gehad, maar uh, nog niet van het uh, patentbureau. Nee, want wat houdt het in? Zo'n prijs? Geld? Uh, roem? Ik heb nog niet van de... geen uh, geld gehoord. Nee? Misschien word ik morgen of overmorgen verrast hiermee. Maar het gaat inderdaad om de eer en de, de roem, ja... Uh, ik, wist er, uh, ik heb veel met patenten gewerkt, dus ook veel met het uh, Europese Patentbureau. Ja. Maar uh, ja, tot voor kort, tot ik genomineerd uh, werd, uh, had ik in de gaten: oh, er zijn ook nog awards uh, te krijgen daar. Ja, want hoeveel mensen zijn er genomineerd? Weet u dat ook? Uh, er zijn vijf categorieën, okay. uh, waarbij iedere categorie drie uh, uh, deelnemers heeft of, of groepen heeft. Okay. Dus uh, ja, wat mij betreft, uh, in, in mijn uh, categorie industrie ja. zijn er uh, twee anderen die uh, om de, de award uh, dus. Uh, ja, en waar uh, gaat, gaat dat zijn. allemaal afspelen? Dit keer is dat in uh, Kopenhagen. Oké, okay. maar eerst eens even terug naar 1994. Kunt u zich nog herinneren dat u uh, op dat idee kwam? Uw Eureka-moment, ja, zo gezegd. Ja, ja, dat wordt een beetje zo in, de, in de, het nieuws gebracht van het Eureka-moment. Maar zoiets als uh, uh, Bluetooth, uh, dat is een radiosysteem, dat is een vrij gecompliceerd uh, systeem. Dat is niet één uh, uitvinding of één ding van oké, okay, zo moet het worden. Dat is echt een heel proces van, van maanden. Ja. Misschien wel uh, ja, enkele jaren zelfs, waar je van de ene punt naar het andere punt komt. Er zijn zoveel aspecten bij een radiosysteem waar je rekening moet houden. En dat ja, er zijn bepaalde momenten dat je nou, aan problemen aan het ja, denken bent... en om die op te lossen, dan heb je opeens Eureka-momenten, dat klopt wel. Ja. Maar het is niet één Eureka-moment en opeens ja, plopt daar Bluetooth uit het hoedje. Nee. Kunt u uitleggen aan een aan Leken, want dat zijn wij luisteraars, toch uh, hoe het werkt? Ja, ik kan het een beetje uitleggen. Uh, uh, Bluetooth is misschien de, de beste omschrijving om te denken aan uh, Walkie-Talkie. Ik denk dat iedereen wel Walkie-Talkie kent. Ja. Dat waren uh, twee radioapparaten die met elkaar kunnen praten over een bepaalde uh, frequentie. Ja. Uh, uh, in de feite is uh, Bluetooth een, uh, een wereldwijde walkie-talkie waarbij elk apparaat wat een, een Bluetooth-radio heeft, connectie kan maken met een ander apparaatje wat Bluetooth-radio heeft. Ja, en ja. is er dan één wereldwijde radiogolf die daarvoor vrijgemaakt is? Nou, het is een, een band. Eigenlijk. Een band, ja. Het, een band, net zoals we FM-banden hebben, een AM-band. En uh, deze band uh, die is opgedeeld in allemaal kleine kanaaltjes. Dat, uh, om precies te zijn zijn dat er uh, 79. Van uh, elk uh, bandje is 1 megahertz breed. En wat uh, Bluetooth doet is uh, dat hij die, die springt van het ene bandje naar het andere bandje. Met een hele grote snelheid. Hm. Waarom heet het eigenlijk Bluetooth? Blauwtand. Blauwtand. Ja, dat is een, uh, een historie. Uh, uh, uh, Harald Blauwtand. Dat was een Deense koning in de tijd van de middeleeuwen. En er is een uh, boek geschreven over de, uh, dat heet in het Engels De uh, Long Ships, uh, door uh, Benksen, uh, dat is een Zweedse schrijver. En op een bepaald moment uh, waren, uh, was een collega van mij die uh, was aan het praten met uh, iemand van Intel. Uh, en die zat zo over die geschiedenis te vertellen: over uh, die koning die dan uh, uh, ja, vrede gebracht had in de noordelijke uh, Scandinavische landen. En die man van Intel, die dacht, ah, dat is wel een leuk uh, verhaal. Uh, laten we dat, uh, die naam gebruiken als het project. Het was al een projectnaam, dat was ja, terug in 1998, denk ik. Toen werd het als projectnaam gebruikt. In de industrie gebruiken we veel projectnamen om dingen aan te duiden. Zodat anderen, ja, spionage van buitenaf, weten ze dan helemaal niet waar je het over hebt. We hebben het over Bluetooth ook. En zo is dat, dat, nou, zo is dat gewoon gebleven, die Zo nou. is dat. Ja. Nou ja, en toen, een bepaald moment in 1999, toen wordt het op de markt gebracht. En uh, de hele marketing, die zat, ja, oh, Bluetooth, ja, uh, dat moet een naam krijgen. Dat moet een, een, een, een chique naam krijgen. Nou ja, ze konden zo snel niks vinden. en zeiden, nou, uh, Bluetooth, uh, dat uh, deze technologieën over een jaar komen we dan met een echte naam. Maar ja, er is nooit een echte naam meer gekomen. En uh, Bluetooth is gewoon blijven steken eigenlijk. Ja, een beetje ordinaire vraag, maar u, u bent er vast heel rijk mee geworden. Ja, dat vragen ze telkens. Nou, u weet het antwoord daar ook wel op. Want kijk, uh, deze patenten die zijn uh, uh, uitgevoerd uh, toen ik uh, werkzaam was bij Ericsson. Dus Ericsson is de eigenaar van deze patenten. Uh, ik ben de uitvinder. Ik sta wel als uitvinder daarop uh, de, de patenten genoemd. Maar uh, ja, zitten de, de inkomsten van die patenten die komen niet naar mij toe. Nee, niks, niks voor extra. Dus meer de eer. Ja. Ja, u, ja. Kan, u kan er gelukkig om lachen. Ja, oké, okay, ik heb dus een waren... goed leven. Dus, uh... ja, ze waren toch wel heel blij met u, mag ik aannemen. Ze waren heel blij met mij, ja. Maar nee. ja, dat in 1994 kon je het niet voorspellen. Maar ook toen waren ze al blij met mij. Toch wel. Toch en, wel. Uh, uh, was u nou als kind ook al zo'n knutselaatje? Uh, ja. Ja? <laughs> ja, niet op gebied, ik was geen radiozendapporteur. Nee, dus uh, dat soort dingen, uh, ja, daar, uh, daar was ik niet mee bezig. Maar ik was wel in, uh, met trafootjes, met uh, stroomkringetjes, met dat soort dingen was ik wel bezig toen ik een jaartje of elf, twaalf was. ja, ja. U heeft voor uw moeder al kleine uitvindingen in het huishouden gedaan? Ja, dat denk niet. ik wel, ja. <laughs> nee, wat, wat, wat, wat, wat hebt u uitgevonden al eerder, toen u, toen u jong was? Toen ik jong was. Nou ja. Ja, nee, zo, ik ben zo'n uitvinder ben ik niet. Ik oh, ben okay. uh, wetenschappelijk uh, geschoold. En de uitvinding. Het is wel creatief, maar het heeft wel een, uh, ja, een zekere wetenschappelijke ondergrond. Ja. Uh, het is niet zo dat ik uh, ja, een Willy wortelachtige uitvinder ben met, met de meest vreemde nee. verschijnselen die in huis gebruikt worden. Nee, wat heeft u dan nog meer uitgevonden op dit gebied, op dit terrein? Oh, ik ben bijvoorbeeld uh, bezig geweest met uh, ja, uh, in-huis communicatie. Dus toen, we hebben nu allemaal zo'n dektelefoon, uh, uh -huh. een, een draadloze telefoon. Uh, ik heb ook aan gewerkt aan, uh, dat uh, de, de normale uh, telefoon, de, ja, de, de, de smartphone of de, de gewoon, gewoon uh, mobiele telefoon, uh -huh. als een huistelefoon gebruikt kan worden. Daar heb ik ook veel werk aan verricht. Oké. Okay. Ook veel patenten gedaan, maar dat ja. is uiteindelijk niks geworden. Maar omdat ja mobiele telefonie heeft zo'n grote vlucht genomen, die gebruik je ook in huis. Ja. Maar uh, ja, ik heb natuurlijk aan een heleboel andere dingen ook gewerkt. Niet Wat alleen Wat wordt uw volgende klapper, meneer Haartse? <laughs> ja, dat vragen ze altijd. Oh, nou, <laughs> ja, dat uh, dat je moet niet blijven, eilig want eilig. dat zijn patenten die beschermen je zaken. <laughs> maar ja, dat, dat kan ik nu dus niet zeggen. Kijk, Bluetooth. Uh, als je, aan kijk, mij kunt u dat wel in, vertellen. Ja, natuurlijk. Ik heb lange tijd in research gewerkt. En je weet gewoon, uh, 99, of, of 100, 99 van de 100 zaken waar je mee bezig bent, dat, dat wordt nooit wat. Ja. En dat, niet, dat is niet omdat het niet goed is, maar omdat er, uh, ja, als je het op de markt wil brengen, de hele verkoop, marketing, mm. uh, dat, dat eromheen, dat vergt natuurlijk heel veel. En ja... Ook da daarbij ben ik uh, wel bij betrokken geweest. Maar daar hebben zoveel anderen natuurlijk hun bijdrage bij geleverd. Je weet het gewoon nooit van tevoren. U had misschien ook nee. nooit gedacht in 1994... dat u nu hier nog weer eens uh, dat hele verhaal had moeten vertellen... omdat u misschien die prijs krijgt. Zeker niet, nee. nee. Nou, ik hoop dat u hem krijgt, hoor. Dat hoop ik ook. Dan uh, kan ik aan iedereen uitleggen waar het, uh, waar het over ging. Uh, Oké. Okay. Ik dank u hartelijk. Ja, dank u wel. Doei. Doei is 5 voor 12. De oogvoetbalpool met Bertus Hendricks. Ja, Bertus Hendricks, horen we zo meteen. Ik vertel u eerst even dat gisteren dichteres Ellen Dekwis één punt heeft verdiend. Ze had alleen Griekenland, zeggen. je, had ze uh, goed voorspeld. En nu gaan we dus naar Bertus Hendricks. Hij is Midden-Oosten deskundige. Dag Bertus. Dag Mieke. Ja, de zesde en laatste expert die meedoet aan de oogvoetbalpool. Uh, heb je verstand van voetbal of helemaal niet? Uiteraard. Oké. Okay. Gelukkig maar. Nee, gelukkig. <laughs> al 16 miljoen andere Nederlanders, behalve okay. jij, heb ik begrepen. Ja, maar... <laughs> nou, ik heb er ook heel veel verstand van. Ja. Iedere... <laughs> Rut Oldenziel staat bovenaan met vier punten. Nou, eens kijken of jij dat op een of andere manier ook zo goed kan doen. Je bent momenteel in Egypte, hè? kan je het EK ja. daar wel goed volgen? Nou, dat dacht ik wel, maar uh, helaas heb ik vandaag moeten vaststellen... dat uh, terwijl bij vorige toernooien uh, de Egyptische televisie een beetje alles uitzond... nu in mijn hotel en een heleboel andere gelegenheden is dat niet meer zo. Vooral de nationaal voetbal. En tegenwoordig uh, is het Al Jazeera betaald. En heel veel Egyptenaren kunnen dat kennelijk niet. Dus ik heb vanavond mijn toevlucht moeten nemen tot een uh, café... waar ze een groot scherm hadden. En uh, nou ja, dat was natuurlijk uiteindelijk uh, heel mooi, maar... Uh, ja, uh, het, is, uh, het is eventjes, want ik ben net gisteren aangekomen. Dit dus is in een handen... café, ja. Het is wat. Ja. Ja. Hé, hey, luister. Uh, to the point. Uh, morgen. Denemarken, Portugal. Wat wordt het? Ik denk dat de Portugezen, die zitten net zo met de rug, inmiddels Nederland. En ik denk dat de Portugezen winnen met 2-1... En uh, ja, in het geval van Nederland-Duitsland... een ja, uh, groot conflict tussen mijn chauvinisme... want ik ben wel chauvinistisch als het op voetbal aankomt. Mm -hmm. Voor de rest ben ik allergisch voor nationalisme. Maar ik, Mijn hart zegt dus dat Nederland gaat winnen... maar ik vrees dat wij niet verder komen dan 1-1. 1-1, uh, dat is je ja, voorspelling. Ja, dat moet ja. genoteerd namelijk, ja? Uh, ja, omdat namelijk die Duitsers... ja, die zijn volgens mij sterker geworden en Nederland is... De laatste tijd minder sterk. En met name het Duitse middenveld. Er zitten toch mensen in het veld en ook nog op de bank... die volgens mij sterker zijn dan het Nederlandse middenveld. En die moeten uiteindelijk die goede voor, die van ons voeden. Maar die Duitsers hebben daar ook een paar goede lopen. Dus ik, ik denk niet dat we het zullen redden om die Duitsers te verslaan. Helaas. Maar goed, je houdt je dus op de vlakte met 1-1, begrijp ik. Ja. Want je wil de goden ook weer niet verzoeken, begrijp ik. Nee. Luister, maar moet je nou morgen weer naar een café... Uh, nee, morgen uh, ga ik naar de Nederlandse ambassade, want die hebben in de tuin een groot scherm uh, uh, ingericht. En uh, dat is natuurlijk een prachtige gelegenheid uh, om even te zwelgen in het uh, oranje gevoel in de vreemde. Dus uh, dat, normaal ben ik allergisch voor dit soort dingen, maar met voetballen maak ik een uitzondering. En hoe, hoe zie jij er dan uit Bert, is eerlijk zeggen. <laughs> ontzettend vaar. Nee, maar wat trek je aan? Nee, nee, want, een toeter, een hoedje? Maar, nee, absoluut niet. Nee, ja. want, zoals uh, uh, uh, voor wielrennen altijd uh, werd gezegd uh, door Tim Krabbe... Ja. In sport. Dus het enige wat je moet onderscheiden. Hè, dat was met witte sokjes uh, bij wielrennen. Ja. dat is gewoon. Uh, een de overwinning. Ja. En voor de rest uh, moet je alleen maar onderscheiden. door die overwinning en niks anders. Dus okay. doe, niet mee, doe niet mee aan het uh, feestgedoe. Dankjewel, Bittes Hendricks. Morgen zit hier Clary Polak. Goedenavond, vrienden. Het wordt tijd voor mij te Wat ik nog te zeggen hätte